1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Weer tienduizenden betogers de straat op in Oekraïne. Opnieuw doden bij onlusten in Thailand. En de file druk neemt sinds lange tijd weer toe. Af en toe zon en hier en daar een bui. Het is 7 tot 10 graden. Morgen wat meer zon en droog. Dinsdag is het weer bewolkt, maar ook overwegend droog. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn weer tienduizenden betogers de straat opgegaan. De minister van Middellandse Zaken heeft gezegd dat de politie meteen hard optreedt als de pro-Europa betogers de openbare orde verstoren. Gisteren nog reageerde president Yanukovych verontwaardigd op het geweld dat de oproerpolitie had gebruikt om betogers uiteen te jagen. Werd onder meer geslagen met wapenstokken. Er zouden 35 gewonden zijn. De betogers eisen het aftreden van Janukovic omdat hij het associatieverdrag met de Europese Unie niet wilde tekenen. Van AAA naar EE. AA+. Volgens Hobbes Zelstra, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, is dat een slechte zaak waar niemand laconiek over moet doen. Vrijdag maakte het beoordelingsbureau Standard Poor's bekend dat het de Nederlandse kredietwaardigheid lager inschat: van de hoogste AAA-status naar de ene hoogste EE. Het kabinet leek daar vrijdag niet erg van geschrokken. Maar Zelstra vindt dat dus wel slecht nieuws. Zij is zojuist op tv in een programma Buitenhof. Laat het heel helder zijn dat ik het een heel slechte zaak vind dat wij afgewaardeerd zijn. Uh, dus ik vind niet dat we daar laconiek over moeten doen. Uh, het is vooral een aanmoediging dat het beleid wat ingezet is, ook afgemaakt moet worden. Want de problemen die geconstateerd zijn, die worden nu in beleid omgezet. Uh, daar moeten we mee doorgaan. We moeten niet op dit moment dan uh, slappe knieën krijgen. Mm -hmm. uh, dat betekent, uh, als we dat wel zouden doen, namelijk die slappe knieën krijgen... dat we nog verder in de problemen komen. Ja. En het beleid is er juist op gericht om de zaak gezond te maken. Maar u bent het dus niet mee eens, wat Rutte bijvoorbeeld zei... maar ook andere politici, van nou ja, het was wel een beetje verwacht... en, en zo erg is het allemaal niet. Ik vind het wel erg, maar het is ook wel uh, uh, uh, enigszins aan uh, te zien komen. Ik heb dit voorjaar... Uh, ook in een artikel in het financieel Dagblad zelf al aangegeven... dat de Nederlandse economische groei echt structureel lager is dan in het ja. verleden. Dat wij onze uh, maatschappij daarop aan moeten passen. Dat zie je ook in de waardering uh, nu terugkomen. Namelijk dat die aanpassing is nog niet, uh, nog niet klaar. Die moeten we uh, heel snel doorvoeren. En als we dat niet snel genoeg doen, ja, dan krijg je dit soort problemen. Het is nog steeds onrustig in de Thaise hoofdstad Bangkok. Tegenstanders van de regering gaan al dagenlang de straat op en voor vandaag hebben ze hun grote finale aangekondigd. Correspondent Micho Maas. Nou ja, ze noemen het V-Day en vandaag is de dag waarop ze beginnen om de Thaise regering te verlammen, helemaal lam te leggen. Ze hebben demonstraties gehouden en ze houden nog steeds demonstraties bij strategische plekken. Waaronder het kantoor van de minister-president, het hoofdbureau van politie en een aantal televisiestations. En bij een paar van die plaatsen probeerden ze door de barricades heen te breken. En die heeft daar met traangas en waterkanonnen op geantwoord. En ja, dat is een beetje de stand van zaken op dit moment. Ze willen niet terugtreden. Ze hebben op dit moment bij eh, televisiestations afgedwongen... dat een toespraak van hun leider over heel Thailand werd uitgezonden. Een toespraak waarin die oproept tot een nationale staking. En ze lijken vastberaden, ook al zijn het maar 30.000 actievoerders... lijken vastberaden om de regering van de premier Yingluck Shinawatra ten val te brengen. De sfeer wordt grimmiger. Vannacht zijn er opnieuw doden gevallen. Ja, vannacht kwam het tot een botsing tussen voorstanders... en tegenstanders van de regering... De voorstanders, de zogeheten roodhemden... die hadden een uh, protestactie in een voetbalstadion. En uh, die werden aangevallen door de tegenstanders van de regering. En daarbij is uh, geschoten. Niemand weet wie er geschoten heeft. Maar er zijn zeker drie mogelijk vier doden gevallen... en meer dan vijftig mensen zijn geraakt bij vechtpartijen... die daarna ook zijn ontstaan. De vraag is dan ook of de premier bestand is tegen de druk... en of ze dus gaat opstappen. Nou, vandaag in ieder geval niet. De premier is wel op een gegeven moment moeten vluchten. Ze zat in een complex van de politie. En dat werd waar de demonstranten binnendrongen. Het is een heel groot complex. Dus de premier kon via de achterdeur gewoon vertrekken. De demonstranten vertrokken na een paar minuten ook alweer. Maar dat geeft wel aan hoe, hoe ze het haar moeilijk maken. En ze zijn van plan dat de komende dagen te blijven doen... En als die nationale staking waartoe wordt opgeroepen... als die een beetje uh, vaart krijgt... Dan, dan kan het best wel eens uh, een moment komen... dat de privé echt in moeilijkheden komt. En dan zouden de problemen in Thailand dus nog kunnen toenemen. Ja, als het groter wordt zeker. Dat hadden ze eigenlijk wel gehoopt. Het, het lijkt klein, maar ze zijn behoorlijk hinderlijk. En uh, vooral omdat ze die televisiestations uh, dwingen... hun oproepen te verspreiden... Uh, kan het best wel zijn dat ze toch weer... Uh, meer steun gaan krijgen. Ze hebben een beetje hulp van het leger, zou je kunnen zeggen. Want de legerleiding heeft de politie opgeroepen... om op te houden met dat traangas. En uh, laat dus duidelijk merken dat ze, uh, ja, dat ze niet van zijn... om wat voor geweld dan ook tegen die demonstranten te dulden. Correspondent Michel Maas. We gaan even naar Den Haag. Naar ADO Den Haag wil te verstaan. Tegen Ajax, Ronald van der Geer. Ja, maar daar waren ADO-mogelijkheden, kreeg via van Duinen, Alberg en Wormgoor. Is het Ajax dat het tweede doelpunt maakt van de wedstrijd? Het is Victor Fischer, begint aan de linkerkant met uh, Duarte Voorzet. Die door Schöne in het strafschopgebied op uh, de andere Deen Fischer dus wordt er teruggelegd. Ja, dan schiet hij snoei en snoeihard en kan uh, Coutinho daar niks meer aan doen. Ajax staat op een uh, 2-0 voorsprong na 36 minuten in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Afgelopen drie maanden is de file druk toegenomen, constateert de AWB. Afgelopen jaren namen de files juist af, maar die trend lijkt nu dus te zijn doorbroken. Helene Gees van de AWB, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de oorzaak van die verandering? Ja, het is een beetje vroeg om daar echt wel conclusies aan te verbinden aan die stijging. Het is wel opvallend inderdaad dat het voor de derde achtereenvolgende volgende maand het geval is. En nu ook echt met 25 procent meer ten opzichte van vorig jaar. Dus het is wel heel opvallend, maar om nu echt al te spreken van een, van een trend die door gaat zetten, dat, daar is het nog misschien iets te vroeg voor. En waar waren dan de afgelopen drie maanden de grootste problemen? Uh, regio Rotterdam spande span wel de kroon, ook in, de, in het zuiden van het land. Daar zagen we in oktober vooral een opvallende toename. Maar Rotterdam, de A15 en de A20, dat zijn eigenlijk de grootste knelpunten op dit moment. Dankjewel Helene Geest van de ANWB. De Kroaten. Kroaten kunnen vandaag hun stem uitbrengen in een referendum over het homohuwelijk. Tegenstanders die het referendum hebben aangevraagd... willen dat bij wet wordt vastgelegd dat het huwelijke verbintenis is tussen man en vrouw. Het referendum leidt in Kroatië tot grote verdeeldheid, zegt correspondent Joost van Egmond. Niet zozeer vanwege de letterlijke vraag. Een overgrote meerderheid van de Kroaten lijkt er absoluut niet voor te zijn... om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Maar, zo vrezen heel veel liberalen, dit kan wel een precedent zetten voor volgende referenda. Wat gebeurt er als conservatieve actiegroepen binnenkort referenda gaan eisen over bijvoorbeeld abortus of in vitro fertilisatie? Dat zijn zaken die in Kroatië al een stuk gevoeliger liggen en door een veel groter deel van de bevolking worden geaccepteerd. De regering maakt zich zorgen dat als dit referendum wordt aangenomen het hek van de dam is en roept dan ook iedereen op om nee te stemmen. Gisteren gingen in de hoofdstad Zagreb honderden voorstanders van gelijke rechten voor homo's de straat op om tegen het referendum te protesteren. De politie in Arnhem heeft acht mensen aangehouden bij een inval in een club in het uitgaanscentrum. Daarbij zijn verdovende middelen en vuurwapens in beslag genomen. Aanleiding voor de inval waren signalen dat er in de zaak werd gedeeld en dat er vaak werd gevochten. Om twee uur vannacht werden de meer dan 80 bezoekers naar buiten geleid en gecontroleerd. Ook de Belastingdienst en de sociale recherche deden aan de actie mee. Ieder jaar zijn er zo'n 3000 mensen die zich melden bij de bedrijfsarts met gehoorschade, het blijkt uit een rapportage van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Bas zorgdrager van dat centrum over hoe het kan dat ondanks de beschermingsmiddelen toch nog zoveel mensen gehoorschade oplopen tijdens het werk. De kern van het probleem is dat uh, mensen uh, in, de, in de, dit soort werk uh, zich aan de ene kant moeten beschermen tegen lawaai, maar aan de andere kant ook nog moeten kunnen luisteren uh, naar uh, instructies, naar uh, veiligheidsinstructies, uh, naar waarschuwingsgeluiden. Dus er zijn de, uh, ja, ook eisen om uh, te kunnen horen in de, in de bouw. Dus bijvoorbeeld als je van die gele doppen in je oor hebt, dan uh, helpt dat misschien wel tegen het lawaai, maar dan kun je niet uh, communiceren met je collega's. Daar komt het om neer. Daar komt het om neer. En uh, 3000 mensen is dat eigenlijk veel of weinig in vergelijking dan met andere omringende landen? Elke, elke nee, nee, persoon is te veel. Uh, wel weleens vergelijking met landen om ons heen, Amerika, Australië... waar ook wel goed preventief onderzoek wordt gedaan... naar het voorkomen van lawaaischade. En we springen er niet negatief uit. Het is, het is, een, het is een algemeen probleem, deze, dit conflict tussen de plicht om je te beschermen... en de plicht tussen, om, te, om te moeten horen. Wat gebruiken die mensen dan voor middelen op dit moment... Uh, nou, je, kunt die, uh, je, je ziet verschillende. Je ziet oorkappen, je ziet autoplastieken. dat zijn van die uh, op maat gemaakte gehoorbeschermingsmiddelen. Maar uh, dat is niet de oplossing. De oplossing ligt uh, bij de bron: het, het, het lawaai produceren. En, uh, ik heb net een prachtig voorbeeld gehoord uh, in, bij de spoortunnel in Zwolle, waar ze met, uh, met uh, lawaaiarme boeren uh, aan het werk zijn. Uh, men zegt van, uh, ja dat is gunstig voor de reiziger, want die heeft er dan geen last van. Dat vind ik altijd wel mooi, want de, de werknemer die wordt dan weer overgeslagen, dat vind ik een beetje jammer. Maar uh, de, de, de, de, de, de dus. oplossing ligt op dat terrein, namelijk probeer je gewoon lawaaiarmere uh, productietechnieken uh, te ontwikkelen. En het lukt niet om bijvoorbeeld oordoppen te, te, te ontwikkelen waar ook communicatiemogelijkheden mee mogelijk zijn? Nou, die, die loopt niet hard, maar die zijn er wel. Maar het is knap ingewikkeld, want je moet dus zo'n techniek hebben dat je schadelijk lawaai filtert, terwijl je gewenst lawaai doorlaat. Nou, dat is niet heel eenvoudig. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het bij wijze van spreken als een oordopje waar muziek uit komt, maar dat je daarmee kunt communiceren, maar dat het dus voor het omgevingsgeluid het afsluitend oor. Ja, dat, en dat gebeurt ook altijd. een hele goede. Dat, is, dat zie je bij uh, uh, communicatiesituaties uh, uh, waar mensen bijvoorbeeld helmen op hebben, waarin een inderdaad, een, een, een, zo'n techniek is uh, uh, gemonteerd. Klopt. Maar, maar als ik u goed begrijp, eigenlijk het mooiste zou zijn... als het probleem zelf wordt verminderd. Dus dat er inderdaad, zoals u zegt, bijvoorbeeld lawaai... Uh, verminderende boren worden gebruikt, dat, dat je daar kijkt dat aan te pakken. Ja, het lijkt mij uh, wel zo effectief. Bas Zorgdrager was dat van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Sport. Gaan we even terug naar Den Haag voor de wedstrijd tussen ADO en Ajax. Ronald van der Geer probeert ADO nog iets terug te doen tegen die 0-2 achterstand. Ja, dat is iets wat Ado eigenlijk al probeert na de 1-0-achterstand. Die het al vroeg opliep door een doelpunt van, van Klaas. Er zijn ook best momenten geweest. Je kunt ook best zeggen dat Ado bij tijd en wijle aardig voetbal laat zien. Aardige aanvallen. Ook wel slordig is, maar dat geldt ook voor Ajax. Maar Ado kreeg wel wat mogelijkheden. Van Duinen, Alberg en Wormgoor. Allemaal in de buurt van Sillissen, maar allemaal niet trefzeker. En Ajax komt niet eens zo heel vaak in de buurt van Coutinho. Maar als het er is, dan is het wel dodelijk. Net dus via Fischer met de 2-0. Even daarna overigens nog een mogelijkheid voor Schöne. Goede redding van Coutinho. Ajax is dus gewoon wat efficiënter als het in het schapsopgebied van de tegenstander is. En daarom staat het 2-0 na 43 minuten. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Astana is zojuist de 10 kilometer bij de mannen geëindigd. Sebastian Timmerman, Sven Kramer. Is het hem weer gelukt? Ja, tuurlijk, want het was een gedevalueerde 10 kilometer zijn grootste concurrenten. Jorrit Bergsma en Bob de Jong zijn er niet. Ontbraken zijn aan het trainen. Uh, Kramer was er wel, want hij wilde door een goede prestatie in Astana er zeker van zijn... dat hij bij de Olympische Spelen in de laatste twee ritten terecht komt, Want die loting hangt weer af van de wereldbekerwedstrijden. En met de overwinning in Astana uh, heeft hij dat ruimschoots voor elkaar gekregen. 13-0-2, 38 is genoeg voor de winst. Um, bijna 12,5 seconden sneller dan de nummer 2, dat was de... Fransman Alexis Conté, de, de tweede tijd van de dag werd trouwens gereden... door een Nederlander in de B-divisie, door een ploeggenoot van Sven Kramer... Eh, namelijk door Douwe de Vries, die reed 13-0-5 en dat was een dik persoonlijk record voor hem. Er zit trouwens nog een statistisch tintje aan die overwinning van Kramer... want hij is nu de succesvolste Nederlander ooit in de wereldbekercyclus. Hij is Rintje Ritsma voorbij. Verder hadden we nog twee sprinterstanden... op de 500 meter bij de heren. geen Nederlanders op het podium. Michel Mulder wordt zesde, Kejiro Nagashima rijdt een dikbare... En gaat met de winst aan de haal. De 1000 meter vrouwen werd gewonnen door Heather Richardson. Ook daar een baanrecord in 14-22 voor de wereldkampioenensprint. En Manon Kamminga op de achtste plaats. <tot> En we gaan nog weer even terug naar de AWB. Naar Helene de Geest. Want uh, we, hadden, we hoorden al dat de file druk is toegenomen. Uh, en ook nu in het weekend staat er een file, Helene. Ja, en ook bij Rotterdam toevallig. Ai, dat is echt een knalpunt. Ja, Ja, maar het heeft dit keer ook een beetje met sport te maken. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Feyenoord. Daar staat. Uh, ja, Feyenoord speelt thuis. Dus er staat voor de Van Brinden-Noordbrug... een file van 3 kilometer op de parallelbaan. Dank je wel, Helene. Nog één keer de hoofdpunten. Tienduizenden pro-Europa betogers op de been in Oekraïne. Opnieuw doden bij onlusten in Thailand en.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 In de omgekeerde volgorde Hertha BSC, Nottingham Forest en Ajax. Als u vragen hebt aan... Ik hem, over, je vergeet er nog een... Ik vergeet er nog een, ja. Ja, <laughs> jaar, daar was jij na je Ajax-periode natuurlijk ja. terechtgekomen. Dus uh, laten we zeggen 1993 of zo. Ja, inderdaad. Ja. Mag ik weer doorgaan? Ja, doorgaan? We gaan weer verder. <laughs> Zometeen meer Brian Roy. Uh, vliegende keeper Jules van der Wart praat met Ruud van Nistelrooy. Luister het antwoordapparaat af natuurlijk. Het gaat vandaag over technische probleempjes... van gasten, verslaggevers en correspondenten op de radio. Die verbinding valt nog wel eens weg. Kan dat niet beter? We houden op de hoogte van de wedstrijd ADO-Ajax... waar het kort voor rust 0-2 is. En eh, als u vragen hebt aan Brian Roy... deperstribune.nl of hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Brian, Brian Roy, goedemiddag Brian, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Zeg dat Ford, ja? zit dat echt op jouw tong? Is dat iets waar je nog vaak aan terugdenkt? Ja, zeker. Het Italiaanse avontuur nadat je bij Ajax gestopt was, ja. weggegaan? Ja, nee, ik denk dat die periode in Italië me wel heel erg gevormd heeft. Als, als, als, zowel als voetballer als, als, als mens. Ja, ja in welk ja. opzicht dan? Want je gaat weg bij, bij Ajax, waar je nou een jaar of zes met heel veel plezier en nou, een goed nou gevoel... tien 87, dacht ik. Ja, echt maar in het eerste. Ja, echt in het eerste inderdaad. Ja, ik reken ik vanaf ook, het eerste hoor. Ja, ik ga ietsje verder terug. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik ben er vanaf het twaalfde geweest. Ja. Na tien jaar ging ik weg. Ja, zeker. Maar dan jaar. Dan ga je een andere wereld eromheen. Ja, een hele andere wereld. Ja, andere taal, andere cultuur, andere speelwijze. Dus ja, dat, als voetballer heeft me dat ongelooflijk gevormd. Omdat ik vanaf die tijd echt ben gaan scoren. En dus veel functionairer ben gaan voetballen. Door middel van de tactiek van de trainer. Destijds trainers Zennek Zeeman, een Tsjech. Maar ook als mens, omdat ik daar eigenlijk vanuit huis uh, samen ging wonen. met mijn toenmalige vriendin. En uh, ik eigenlijk van een uh, jochie uh, moest om te een kerel die moest zorgen voor zijn. Uh, voor zijn uh, ja, dat was gekroost. Ja, maar vond je het niet erg om bij Ajax weg te gaan? Vreselijk. Ook, want je was inderdaad vanaf je twaalfde daar... Hè, je geloof ja. nog een periode daarvoor bij Blauw-Wit... maar Ajax ja. was je liefde natuurlijk. Ja, dat was mijn grote liefde. En, uh, dat was uh, sportief gezien uh, de slechtste keuze die ik ooit heb kunnen nemen... maar. Sociaal gezien de allerbeste. Ja. Dus ja ik, ben, ik had, ja, ik maakte toen een keuze uit rancune en uit, uit, uit, uit, uit trots. En, uh, dat had ik toen niet moeten doen. Maar ja, nee. zo leer je allemaal het. Uh, ja, nou ja, dus de vraag, kijk, achteraf kun je, kun je dat analyseren. Maar heb je er spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Want, wat ik al zeg, uh, het heeft me ook gevormd tot diegene wie ik nu ben. Ja. Brian, je brak door op je zeventiende. Zullen we eens luisteren, want uh, dat is vastgelegd... Hugo. Uh, in, in, het, uh, in het geluidsarchief. Ja. Moet je horen, ja. moet je horen. Die nummer 11, dat is Brian Roy, een 17-jarige HAVO-scholier. Hij maakt dus vandaag zijn debuut. En ik voorspel nu al dat hij misschien al wel vandaag... maar in ieder geval zal uitgroeien tot de lieveling van het Amsterdamse publiek. Roy, vogeltje vrij. En dan probeert Roy het... Roy, de linkerspits van Ajax. Na Johan Cruijff en Marco van Basten misschien wel het grootste talent... dat de Amsterdamse school ooit voortbracht. Brian Roy, Ryan Roy, ja. Nu schuikt het goal. Ryan Roy beauty. jullie. Petroviets kijkt op zijn klokje en blaast af. Ajax is winnaar van de UEFA Cup. Hier staat het mooie spul van Amsterdam. Jij ja, zei al, Hugo, voordat de, de quote te horen was, hè? <laughs> Hugo Walker, de sportcommentator. Ja. Ja, natuurlijk, dat onthoud je, omdat dat, ja, dat moment. heeft uh, natuurlijk wel mijn leven veranderd. Dus, dus, dus dat, dat, dat soort dingen onthoud je. Zeg maar, ja, goed, dat debuut, de buurt. Was een goal, hè? Tegen Feyenoord? Nee, dat was, niet, dat was, dat was, dat was niet later. tegen Feyenoord, dat was later. Dus tegen ja? Twente. Oké, okay, ja. En volgens de pool die je dan het grootste talent uh, noemt? Nou, dat is overdreven. Er zijn, uh, er zijn heel veel uh, grote talenten. Uh, die Ajax uh, ja. heeft voorgebracht na van Basten Cruijff. En dan ben ik absoluut niet <laughs> degene die daarna komt. Nee, maar ja, je, je, je, ik bedoel, je onthoudt wel dat Hugo Walker zegt... ik voorspel enzovoort. Hè? Deze jongen, een grote toekomst bij Ajax. Ja, ja maar ja, ik mag ja. ook niet klagen. hoor. Dat hetgeen <laughs> wat ik uh, uiteindelijk toch nog in een relatief korte periode... vind ik zelf heb bereikt met, uh, met Ajax in het eerste. Dus uh, ja, ik, ik, ik koester die tijd absoluut. Ja, was, was de UEFA Cup het hoogtepunt? Ja, ja. ja want je voetbalt natuurlijk om, uh, om prijzen te winnen. Dat is... Uh, hmm. Ja, bij de, de, de grootste prijs geweest die ik ooit uh, ja. heb kunnen behalen. Je vertrok in 1993 uit Rancune, hè? 92. Zei, 90, twee, 90. Uit Rancune, zei je? Ja, een beetje wel, ja. Want Van Gaal had jou uit de selectie gezet? Ja, dat was he, begin van dat seizoen. En, en later uh, kon ik weer terugkeren in, bij de selectie uit hmm. tegen Feyenoord. En, maar er was ook belangstelling vanuit uh, Italië. En toen uh, ben ik eigenlijk weggegaan. Ja. ja, maar de vraag is dan of je uh, uiteindelijk, als je dan terugkijkt op die uh, loopbaan... Dat grote talent en de mooie wedstrijden. Of je er alles uit gehaald en wat je eruit had willen halen. Ja, dat is altijd, kijk, dat, dat is altijd moeilijk. Hè? Je, je, je, je speelt voetbal vanaf je, vanaf je zesde. En je eindigt meestal in midden dertig. En ja, in, ja, in die tussentijd ja, er gebeuren dingen ook gewoon in je persoonlijke leven... die ook invloed hebben op, op, op, op je voetballeven. Maar ook, ja, er gebeuren natuurlijk dingen tijdens je voetbalcarrière... waar je mee om moet kunnen gaan en leren gaan als voetballer zijn En daarin moet je dus in een korte tijd hele grote beslissingen nemen. En de een pakt beter uit als de ander. Maar um, ja, van al die beslissingen die je tijdens je carrière neemt... Ja, ja, het is dan belangrijk dat je er enorm veel ja. van meeneemt... voor de rest van je, van je leven. Want jij, want jij moest op je 22e besluiten... ga ik naar het buitenland of niet? Hè? Ga ik naar Italië? Ja. Um, dan kun je zeggen, nou, als je daar naar de talenten van nu kijkt... die moeten misschien wel veel eerder al besluiten wat gaan wij doen met onze loopbaan? Of ze gaan naar het buitenland. Ja, nou ja, Hoe begeleid jij jongens Ik moest, eh, ik daarin. moest ook om een eh, 17-18 besluit om... Eh, natuurlijk 18-19 was, was, er, was er ook belangstelling van, vanuit PSV. En eh, ja, dan moet je ook een beslu ja. besluit nemen. Maar dat besluit was niet zo heel ingewikkeld hoor. Nee, want eh, laten <laughs> we zeggen... je blijft nog binnen de grenzen van het, het Koninkrijk. Ja, al, ja. Dat, dat sowieso. Maar voor mij was er maar één club in Nederland... om voetbal voetballen Ajax. en dat is Ajax. En dat ja. is... En dat heb ik nog steeds. Dus, maar waarom uh, ben je dan niet naar PSV gegaan? Wat was toen de overweging dan? Ja, omdat ik ziet men. ben. Uh, ik kon in die tijd al uh, vele malen meer geld verdienen. Guus Hiddink was toen trainer, had belangstelling. En PSV had een prachtige ploeg. We vergis je niet. Met Romario, met een Fanenburg, met een Wim Kieft en een uh, Lerby. Maar uh, ik ben uiteindelijk toch gebleven. Ja. Vanwege ja. het sentiment, dus? Het gevoel van hier hoor ja, ik. Ja, hier hoor ja. ik, ja, ja. ja, inderdaad, ja. Ja. Maar die talenten van nu, hè, die 17 zijn... Die, die moeten nog veel eerder dus bekijken... ik ga naar het buitenland. Begeleid jij ze daar? Nee, of... nee dat is zeker niet het geval. Er is wel... Dat is toch een zeker, er, is, er, is, er zijn natuurlijk nu wel uh, clubs... Die, op jonge, die, die jongens op jonge leeftijd benaderen. 13 vroeg. al, 14? Ja. Nee, nee, als ze 16, 17 zijn... dan kunnen ze ja. soms al naar het buitenland. Alleen je weet dat op het moment dat je naar grote clubs gaat als je 16, 17, 18 jaar bent... dat je sowieso niet in het eerste nee. van die grote clubs gaat spelen. Want de gemiddelde leeftijd ligt daar rond de 7, 28. Dus uh, ja, we begeleiden die jongens zodanig... Uh, dat ze uh, bijna geen, keuze, geen andere keuze hebben om gewoon bij ons te blijven. Omdat wij op dit moment gewoon de allerbeste opleiding uh, ter wereld hebben. Ja, maar wat bied jij dan uh, waardoor ze blijven? Nou, niet alleen ik. Dat doen we natuurlijk met z'n allen. En uh, ja, ja, we bieden de, de jongens op, uh, op sociaal gebied, op uh, fysiek gebied, op mentaal gebied, op technisch-tactisch gebied. Ja, durf ik wel te zeggen het allerbeste op het moment. En uh, dat, dat gaat alleen maar beter worden. Ja, en zijn dat dan jongens uh, van wie jij hoopt dat ze ook het eerste van Ajax uh, ja, zullen je, gaan halen? dat hoop je natuurlijk met en, allemaal. Hè? En hoe groot is Percentage dat het haalt, denk ik. Nou, er is ooit eens een berekening geweest dat. een jaar geleden. dat ongeveer 3% van de hele jeugdopleiding. Um, het eerste haalt. Ja, en die percentage proberen we natuurlijk uh, ja. flink omhoog te halen. door middel van ze nog beter te begeleiden, nog beter te monitoren en, te, en meetbaar te maken. Ja, en zeggen die jongens, zijn die daar allemaal uh, zeer bevattelijk voor? Of. Uh, want wat er zijn ook kinderen die bezig zijn om het leven te ontdekken. Ja. Hoe hou je die bij de voetballes? Nou, bij Ajax zijn de meeste, jongen wel, de meeste jongens absoluut begeisterd. En die, die, die hou je echt wel bij de les. Alleen, uh, ja, het, bij de les zijn en blijven is niet het enige. Je zult ook op school bij de les moeten zijn. Ja. Je zult de informatie die je krijgt van, van alle trainers en begeleiders om je heen... Ja, daar zul je echt wat mee moeten, moeten doen. En dat vergt nogal wat van jongens. En uh, jij was een echte linksbuiten... Zijn die er nog? Zie je ze? Ja, die zijn er. Zeker, bij ja. ons zeker. Ben ja. zeker ja. Ja, en zie je ze nog in de Eredivisie rondlopen? Die links zoals jij? Weinig. Die, weinig. Die weinig, hè? Ja, ja, weinig. Nou, misschien Boetius. zou nog kunnen. Ja, ja, die heeft wel. Uh, de, de, het is niet echt een linksbuiten, een linksbenig linksbuiten. Hij is rechtsbenig. Alleen, hij heeft wat, wat ik bij geen enkele speler in de eerdere divisie zie, is dat hij uh, de wendbaarheid en het lichtvoetigheid heeft van, van, van een echte buitenspeler ja, die dat ook ja, nodig ja, heeft. Ja, ja. Ja, dat dit heb je nog niemand gezien. Nee. Zeg maar goed, bij, bij jou, bij de jongens zijn ze wel. Dus ze ja, komen eraan. Ja, bij ja? ijs komen ze ja. er absoluut aan. En, en, en, ja, ja. Je mag me echt erop afrekenen als het niet lukt. Want dan... oh. <laughs> nou ja, ik kan me voorstellen dat je als linksbuiten kijkt: van, joh, zijn ze er nog en hoe kunnen we ze nog, uh, nog eens beter maken? En, uh... Ja, dat vergt ja. gewoon een enorm veel energie en, en, en, en ja, tijd. En, en, en, en, ja, je moet er gewoon heel veel energie in steken in, in die jongens. En dat, dat, dat, dat wil niet alleen maar zeggen dat je heel veel moet trainen, maar ook heel veel met ze moet praten. En moet kunnen, moet proberen te doorgronden wat er in hun hoofdje speelt. Uh, wat hun achtergrond is. En uh, ja, hoe, ze, hoe ze in het leven staan. Ja. Brian, wat is jouw nieuws uh, van deze week? Want je uh, moet ook even de actualiteit en uh, de grote wereld uh, erbij pakken. Um, uh, ja, wat, ja, dat is een fragment van... Uh, volgens mij begin deze week bij Pauw Witteman. Van Anouk. En, uh, waarin ik haar optreden ongelooflijk sterk vond. En ja, dat somde een beetje op van hoe ik... Uh, hoe ik zelf ook wel een beetje in het leven zit. Zullen we even naar ja. luisteren wat er ja. gebeurde bij en ja. Witteman en met Anouk? Ja. Mag ik nog eens zeggen dat ik er doodziek van ben? Ja. Ik heb het wel met haar gehad. Ja. Ja. Ja, ja, is het echt zo erg? Ja, echt zo erg. Ik ben diep teleurgesteld. Doet het je wat als deze mensen dat zo zeggen? Nee, ik heb echt zoiets. Blijf vooral weg, pleur op. Ik, eh, ik bedoel, kom op, ik ben geen bloody robot. Het is een Doe beetje de... een soort mindtrip. Serieus, want ja, je komt eerst, ah, het is een half jaar geleden toch, als een soort helden. Mm -hmm. En dan een paar maanden later, dan uh, ben je ziek. Dat kan niet, want ik ben tenslotte een artiest, geen mens. En dan een maand later maak ik een comment over Zwarte Piet en dan uh, moet je dood. Dus het, zo gaat dat eigenlijk, van een soort uh, knuffelbeer naar schietschijf. Ja, het ging over het laten afzeggen van een concert... wegens ziekte en, en uh, haar uh, opstelling in de Zwarte Pieten-discussie in Nederland. Ja. ja. Maar uh, jij herkende er iets in? Nou, ze is gewoon niet bang. Ze, ze staat voor, gewoon voor wat ze vindt en uh, dat ventileert ze ook gewoon. En, uh, ja, dat, dat, dat, ik vind dat je dat maar weinig meemaakt. Ja, pleur op, uh, zegt ze. Uh, is dat een stijl waarin jij zou kunnen opereren zelf? Nou ja, goed, iedereen heeft zijn eigen stijl. Alleen, het is wel duidelijk hoe ze erin ja. staat. En, uh, ja, ik bedoel, ze is een fantastische artiest. En het is inderdaad geen robot. Iedere ja. mens kan ziek zijn. En ja, ik bedoel, uh, als je ziek bent, ben je ziek. En dan zul je een concert af moeten zeggen. En als je daar, ja, als je zo weinig inlevingsvermogen hebt... en je in, in, in daar geen begrip voor op kan brengen... omdat het uh, voor jezelf uh, even niet uitkomt... ja, dan... Uh, dan heb je nog een hoop te leren. Uh, zeg maar, hoe zit het met jou uh, in relatie tot een trainer? Want de trainer vindt iets van jou en die neemt besluit en dan zet je er misschien wel even uit, uit de selectie of uh, uit het eerste elftal. En, en jij vindt dat dat niet kan. Hoe, hoe stond jij dan in zo'n discussie? Was nou, je ik... überhaupt discussie? Ja, dan over? kan je ook niet in de pers gaan roepen van. Uh... Ja, ik ben het er niet mee eens. Nee. Of uh, wat, wat gebeurt hier? Ja, dan zul je dat toch uh, intern moeten oplossen met elkaar. En, uh, en hard, hard werken om, om, je volgende, uh, om je volgende kans te pakken. Ja, maar, maar ik bedoel, uitte jij je daar ook over? Tegenover de trainer? Nou, niet ja. je weten hoe je erover dacht? Nou, niet altijd. Ik bedoel, uh, uh, soms was het terecht, soms was het niet terecht. Ja. En uh, ik heb wat dat betreft de, het laatste gedeelte in mijn carrière. Dat was zeg maar Hertha BC. Dat was niet een van de beste keuzes qua clubs. Maar daar heb ik niet zo gek veel gespeeld en ook veel op de bank gezeten. Daar heb ik ook heel veel op mijn tanden moeten bijten. Ah, ja. <laughs> Natuurlijk. Maar ja, je zult, uh, je zult daar respect voor moeten hebben. Straks meer van Brian Roy. En als u vragen aan hem hebt, stel ze gerust. op perstribune.nl. Twitter kan ook. Hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. De vliegende kip, Gilles van der Wart. Ja, Govert, uh, wat ik al zei, uh, deze week was ik in Enschede... en uh, bij de Ruud van Nisterooi van deze. En die is bezig met kinderen om, om ze zelf te laten ontwikkelen... om te, uh, de sociaalheid van de kinderen onderling te verbeteren. En dat uh, doen ze nu dus bijvoorbeeld door met een kussen te sjouwen. En naast mij staat Jeroen Kamp. Uh, Jeroen, je moet vasthouden, maar je bent ook druk bezig. Ja, ik we nu. We zijn bezig met uh, ja, samenwerkingsactiviteiten... waarbij kinderen uh, op elkaar moeten vertrouwen. Uh, Dit doen, doen we met z'n allen een, een, een mat op te tillen. En zo doen er uh, ja, tegelijk de mat uh, los te laten. En dat is de bedoeling dat het kind op de mat uh, overeind blijft staan. Maar dat is een knappe, het knapper, want meestal lukt het hè? Ja, ja de kinderen uh, hebben fijn veel kracht in de armen. Ja. En het is uh, ja, heel goed uh, op elkaar vertrouwen en op de juiste wijze loslaten. Ja, en dan loslaten. Ja. Dat ja. gaat bijna altijd goed. Vind je het leuk? Ja. Maar vind je het ook een beetje eng omdat je allemaal op elkaar nee. moet vertrouwen? Nee. Nee? Want je weet dat iedereen helpt je wel? Ja. Dat is het leuk hè? Nee, nee. Ja, Ruud, je moet zwaar tillen nu, zie ik. Ja, met z'n allen is het uh, lichter, hè? Allemaal samen. Dan gaat de mat weer omhoog. En daar staat Jaron, de mat. En het, die kan het ook. Maar dit is echt, echt teamwerk. Zeker. Met z'n allen iemand optillen, vertrouwen in elkaar hebben. En uh, Gaat goed? Ik sprak net een kindje Zeg ja, ik heb helemaal vertrouwen. Dat gaat goed, we helpen ja. elkaar. En daar is het voor. Hè? Belangrijk. Ja. Ja. Het is fijn om te constateren ook dat dat gebeurt. Nu wordt de mat weggedragen. Je hebt allerlei oefeningen gedaan. Uh, je gaat vandaag nog, nog meer dingen doen. Uh, hoeveel van dit soort projecten heb je? Want dit is niet de enige. Nee, Dit is uh, Enschede. Dit is één groep. We hebben hier nog één groep meer. En al per andere locatie. En we hebben nog zes groepen in, uh, in Oost, Den Bosch en uh, Eindhoven. Oss is omdat jij daar vandaan komt. Ja, ik ben dus dicht mogelijk bij huis begonnen. Het geffen, geloof ik, hè? Ja, Het geffen, ja. En uh, Den Bos, uh, daarna eerst Os, daarna Den Bos, Eindhoven en nu Enschede. Dus we proberen het... Uh, ja, het is een succes en uh, heel veel kinderen reageren er heel goed op. En uh, de lagere scholen waar we mee samenwerken in de, in de, zoals gezegd, moeilijke buurten... die zijn zeer tevreden. Die krijgen andere kinderen terug na uh, een aantal maanden al. Dus ja, dat horen andere steden ook en uh, die bieden zich aan... En daar kunnen wij, zoals hier in Enschede, uh, prachtig inrichten... vanuit onze kennis die we hebben opgebouwd. Hoe, uh, hoe we deze jeugd het beste uh, terug op, op het rechte pad te krijgen. Dan, uh, ja, dat kunnen wij overal doen. Dus wat dat betreft kunnen wij, uh, kunnen wij nog groeien. En dat uh, is ook het doel. Het wachten is eigenlijk een beetje op Heerenveen, geloof ik nog. <laughs> ja, Friesland zou mooi zijn. Heb uh, je ook nog uh, gespeeld? Ja, daarom. Nee, het zou leuk zijn om, uh, om, om, in, om landelijk uh, wat te kunnen betekenen. Want uh, overal zijn er... Uh, zijn er achterstandswijken en buurten waar de overheid volop mee bezig is. En wij dragen ons steentje daar ook aan bij. Hoe ben je op dit idee gekomen om wat terug te doen? Ja, samen met de Vriendenloterij drie jaar geleden we, heb ik we de kans gehad om, iets, om een stichting op te starten. Om in de maatschappij wat terug te doen. En uh, ik wilde graag kansen geven aan, aan kinderen, vooral die, uh, die minder kansen krijgen dan een normaal kind. En uh, dat uh, was, uh, was mijn allergrootste inspiratie. Maar wat heb jij er dan mee persoonlijk? Ja, ik heb zelf wel die kansen gehad juist. En ik had een droom om voetballer te worden. En ik heb die droom kunnen verwezenlijken. Maar uh, ik besef me ook dat het alleen heeft kunnen gebeuren omdat ik wel de kans heb gekregen. Van, van, van thuis uit en in, uh, door de positie. Uh, waar ik, uh, het gezin waar ik me in bevond. En uh, dat, is, uh, ja, dat is een groot goed. En dat geldt helaas niet voor alle kinderen in Nederland. En uh, daar uh, wil ik mijn steentje aan bijdragen. Er zijn 120 kinderen jaarlijks bij ons. Die worden begeleid door, uh, door uh, uh, 28 coaches. Dus wij zitten heel erg uh, hoog in onze coaches. Wij kunnen die extra begeleiding bieden die, uh, waar lagere scholen het tekort hebben. En al veel druk op de leraren en leraressen uh, is... dan kunnen wij uh, extra begeleiding bieden. En uh, ja, daar reageren deze kinderen uh, fantastisch op. Het is mooi, je bent teruggekomen naar Nederland. Uh, je woont weer uh, waar je ongeveer geboren bent. Uh, je doet werk voor PSV. Uh, nou, die moet vanmiddag toevallig spelen tegen Feyenoord. In de Nederlandse competitie gaat het eigenlijk niet zo goed met de topclubs. Uh, heb jij nog één tip? Ja. <laughs> hey, de tip is doorgaan, maar, uh, zeker voor PSV. Uh, de weg die... Uh, die ze zijn ingeslagen uh, na vorig seizoen wat erg teleurstellend was... met een ontzettend verjongde groep, met veel eigen jeugd... Uh, om zo uh, toekomst uh, te in investeren in de toekomst. En, uh, ze wisten van tevoren dat dat uh, niet uh, heel makkelijk zou gaan. Dat blijkt ook. Maar goed, de potentie in de groep uh, wordt nog steeds uh, op waarde geschat. en uh, ja, De wedstrijd straks is natuurlijk een prachtig, uh, een prachtig moment om weer... Uh, de, de, de de dus schoen naar boven te, terug te vinden. Dus uh, ja, mooie kans. Ja, maar als er net zoveel teamwerkers hier komt... hier komt het wel goed met PSV geloof ik. Zeker, we vertrouwen op elkaar. En ik heb zeker ook het idee dat uh, dat, dat gebeurt... In, in die selectie bij PSV. En natuurlijk uh, zit het soms even tegen. Maar ik denk dat als zij uh, bij elkaar blijven... en de kopjes bij elkaar houden... met, uh, met de technische staf... en vooral uh, zeker ook de supporters... dat het één blok uh, vormt. En uh, dan uh, komt dat zeker goed, denk ik. Ja, veel succes met je academie. Dank je wel. Rut van Nistelrooy en Jules van der Waart. vind de vindt wel goed wat hij doet, hoor, trouwens. Het ja, is, is dit. mooi werk, ja, ja. Echt fantastisch. Nou, weet je, het mooie is, hij geeft dus iets terug. Ja. Hij zegt, ik heb ja. mijn droom verwezenlijkt. Ja. ja. En je zit ja. daar nog over na te denken. Nee, ik vind het... Uh, weet je, hij zegt het zelf, hij heeft zelf wel die kansen gehad. Hij heeft een prachtige carrière gehad. Uh, hij heeft zich eigenlijk geen zorg nee. meer te maken... maar uh, geeft toch een stukje terug aan de maatschappij... En, uh, ja, een, hij, een, ja, hij is financieel natuurlijk helemaal. Uh, of niet, dus wat, wat zou hij zich druk maken? Maar toch zit nou, hij zich ja. hiervoor in. En dat vind ik goed. Nou ja, je zou zeggen, Brian, als, als je financieel klaar bent, maar je bent nog zo jong. Dan, uh, je, ja, je wilt ook nog wat betekenen in de samenleving, toch? Ja, nee, je tuurlijk. kan niet achterover gaan leunen. Nee, nee, maar ik weet, ik weet zeker dat hij niet achterover nee, gaat. Maar dat gaat wel je wel je zijn niet. werk. Nee. Volgens mij werkt hij ook bij, bij PSV. Maar ja, dat is echt gewoon liefdadigheid. Ja, dat is gewoon ja, dat is mooi. echt iets teruggeven. Ben dat jij ook zie... helemaal financieel klaar? Nee, nee. nee. nee. Ik, uh, <laughs> ik ben nog net van de generatie uh, daarvoor. Ja. Maar niet ik, geboeid, heb he? niet, uh, ik heb niet de treur hoor. Nee. Dan zou je ook, nou ja, de vraag is natuurlijk of je ook zoiets zou willen doen. Maar jij werkt nu al met, met jeugd. Maar uh, ja, dat is, laten we zeggen, heel erg gestrukt. Dat is geen kansarme jeugd. Dat zijn uh, jeugd die, die, die al kansen krijgen. En die, die ga je er nog meer geven. Ja. Uh, Ajax ja, ja, geeft je in ieder geval uh, ja. de kans als, als, als voetballer om, uh, om nog beter te worden. En je uh, en, uh, een prachtige carrière te gunnen. Ja. Als je er alles aan doet. ja. Brian, uh, we hebben een uh, brief binnengekregen met een boodschap uh, voor jou. Elke week krijgt uh, de gast uh, een brief van iemand uh, die hij ongetwijfeld... bij de eerste woorden herkent. Luisteren en huiven. Oh yes, yeah, yeah, Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Ja, beste Brian. We kunnen elkaar al uh, vanaf ons 18 jaar... Uh, samen hebben we gestraat voorbald, finale gehaald uh, op, het, uh, op de Dam. Daarna zijn we eigenlijk elkaar weer uh, tegengekomen op ons dertiende. Dat we bij Ajax in de C1 terechtkwamen met z'n tweeën. Hebben we de hele jeugd doorstaan eigenlijk. Alle hoogste helftallen, jeugdhelftallen, Nederlandse jeugdhelftallen gehaald. Waar uh, we verschrikkelijk gelachen hebben. Met uh, Muller, Boertjes, Fink, uh, uh, iedereen. Een aardig groepje dat waren. Eigenlijk zijn we daarna, uh, jij ja, iets eerder uh, in het eerste van Ajax gedebuteerd... Gede Onder Johan. Het Nederlands helft gehaald in 1990. Onder uh, Beenhakker. Die ons meenam. Terwijl hij ons uh, patatgeneratie noemde. Ik weet eigenlijk nog niet waarom. Hoe of wat. Misschien dat jij het nog weet. Misschien dat jij dat nu uh, zo direct even uit kan leggen. Waarom wij de patatgeneratie werden genoemd. En daarna uh, ben jij naar het buitenland gegaan. Ik naar het buitenland gegaan. Ik iets eerder dan jou. Zijn we een beetje elkaar uit het oog verloren. Omdat we, ja, alleen bij de Nederlands helft al, uh, zagen we elkaar dan. Daarna zijn we, zijn we weer terug in Nederland gekomen. Zijn we buren, buren geworden. Jij woont iets verderop. Zijn we weer bij Ajax te werk gekomen. En samen aan het werken. Individuele training. En, uh, ik hoop dat we het ja, wat jaartjes volhouden. En dat we weer veel plezier mogen hebben. En uh, dat gaat wel lukken. Dus uh, veel plezier en groetjes van uh, Dit is een leuke boodschap. Ja, ja. Want jullie kennen elkaar, zegt hij, vanaf je achtste. Achter, ja. Ja. Ja. We is hij gaan echt een vriend, van je? Is hij een vriend ja, van je? Ja, zonder enige twijfel. Ja, ik bedoel, Het is een van de weinige voetballers... met Danny Muller, denk ik. Die, die, die ik al voor Ice ken. En Danny leerde ik ken op een... Op een uh, ja, Toen de tijd van die uh, jeugdkampen, van die voetbalkampen... het georganiseerd door Voetbal International en ook Sportief. En daarin uh, kon je in een week, kreeg je training van... Uh, van allerlei voetbaltrainers. Dus daar leerde ik Daniel al kennen. En Richard, uh, zijn oma, woonde bij mij op de hoek. En we hebben natuurlijk samen gestraadvoetbald. En ja, Danny en Richard zijn nog steeds... Uh, die wonen bij mij om de hoek nu. Ja, in Amsterdam-Zuid. We hebben regelmatig nog contact. En uh, het is fijn om uh, dat we met z'n allen ook doorgegroeid zijn. En ja. contact hebben blijven houden. En echt nog vrienden zijn. En uh, Ik vind het ook hartstikke leuk dat, die, uh, dat jullie hem hebben uitgekozen... om, uh, om mij een boodschapje ja. achter ja. te laten. Het is echt een goede vriend van mij. Uit dat generatie... Ja. ja, dat zijn benenhakken. Ja, en daarmee gaf hij ook aan van, uh, ja, die jongens die moet je wel aanpakken. Want dan, uh. Ja, maar het, het, hij, ik, ik, ik weet zelf dat hij er zelf helemaal niet zo zwaar aan tilde Want hij gaf ons allemaal alle kansen steeds om, om fouten te maken. Om wisselvallig te... We, we waren altijd niet even constant in het veld, maar hij zag onze kwaliteiten. En ja, we waren allemaal jongens met een grote mond. En we konden echt heel goed voetballen. Alleen, het kwam er niet altijd iedere week uit. Maar we moesten, hij liet ons wel iedere week spelen. Dus we zakten ook vaak door het ijs. In ja. voor het oog van iedereen. Dus dan leek het net alsof we er niks aan deden. Maar we konden dat gewoon niet volhouden. Nee, ik zag hem laatst op televisie in gesprek met iemand van Studio Sport. En toen vond ik hem wel zielig. Want Leo is een oudere meneer aan het worden. Ja. Er wordt, ja. Nieuwe generaties zijn aan zet En dat, dat sprak er zo uit. Oké, okay. ja, Ik heb dat niet gezien. Ja. Maar ik ken Leo absoluut niet als, uh, als iemand die, uh, die zich uh, zielig vindt. Nee, maar hij wordt zo. niet meer gevraagd. Het is, uh, maar ja. Ja, volgens mij wil hij dat volgens mij ook niet meer. Heeft. Zou die, kunnen. Tijd, ja. De leeftijd is nu wel heel 70, erg... Uh, ja. Ja, nee, dan, dan houdt het op. Maar ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd. En ik ben hem dankbaar voor het feit dat hij in ieder geval de patatgeneratie... Uh, <lacht> uh, ja, uh, continue heeft open. laten spelen. Want ja. ik, heb daar, ik ben wel kampioen geworden Zeker. met deze trainer. dat is waar. De hele patatgeneratie. Ja, dus, nou uh, en of. Ja. Ik ben hem dankbaar. Zou dat de huidige Ajax-generatie gaan lukken? Ado Ajax, Ronald. Nou, eigenlijk zijn er weinig problemen voor het Ajax van nu... ...in die wedstrijd tegen Ado Den Haag. Het staat op een 2-0 voorsprong. Omiddels zeven minuten bezig. In de tweede helft, niets noemenswaardigs is gebeurd in het tweede bedrijf. Het moet de gele kaart zijn voor het Daily Blind. A Alo probeert het. Toont in ook valt het karakter dat nodig is om deze wedstrijd tegen Ajax... en ook van nog tot een succes te maken. Maar Ajax is inmiddels al dodelijk gebleken. Twee keer in de buurt van Coutinho. En heeft ook wel zoiets als controle. ADO probeert zo heel af en toe eens te combineren. Is wel een paar keer in de buurt geweest van Sillissen. Maar echt pot te breken kan het niet. Derde gele kaart nu voor een speler van ADO. Nadat eerder um, Kramer en Zuiverloon al geel kregen. Is het nu de beurt aan uh, Tommy Beugelsdijk. Die uh, direct dan maar weer zijn positie achterin bij uh, Danny Hoese uh, opzoekt. Vrije trap dus uh, voor Ajax. Die Duarte zometeen zal gaan nemen. Geen problemen voor uh, Ajax in Den Haag tot nu toe. Na 54 minuten een 2-0 voorsprong, de doelpunten van Klaassen en Fischer. Brian Roy, uh, jij kijkt nu mee vanuit ja. onze studio... naar de beelden ja. van die wedstrijd. Ja. Ben jij iemand die uh, normaal gesproken op de tribune zou hebben gezeten? bij bij ADO. Nou, Ajax. Bij ADO. Daar ga je niet Nee, heen? nee dat kan nou. de planet, planet, planet, planet <laughs> generatie kan nee. zich dan niet betonen. Dan je kop eraf. Uh? <laughs> nou, is dat zo, dat een lastige. Ja, ja ze nou, ja, kennen je natuurlijk lastiger. allemaal. Nee, nee, dan komt 0-20. Nee, nee, nee, nee, dit is, maar bij, bij Ajax-ADO zou je wel, wel op de tribune ja. zitten? Ja, iedere week. Tenminste... Iedere twee weken. Nou ja, we kunnen niet om afgelopen dinsdag heen. Uh, zullen we nog maar eens even horen hoe dat, uh, hoe dat klonk, die wedstrijd? Daar is de goal van Serrero. Ja, schietkans. Ja. Oeh, wat een goede redding van Pinto. En hoe ze nog? Hoe ze nu dan? Het is 2-0. Rood voor Veldman. En de bal op de stip: Xavi Hernandez. Geen kans voor Siles. Twee gezichten heeft de Ajax nodig gehad. Een formidabele eerste helft. Daarna vechten tegen de bierkaai. En soms win je zo gevecht. En dat was spannend tot op de laatste seconde. Ajax-Barcelona. Je, je hebt die wedstrijd bekeken natuurlijk. 2-1. Ja, ja. Kunnen we daar een conclusie aan verbinden? Behalve dan mooi Ajax eindelijk het grote Barcelona te pakken. Nou ja, goed. In ieder geval de conclusie is dat, dat Ajax zich altijd vast staat aan zijn eigen spel. het spectaculair wil spelen. En, en altijd voor aanval kiest... En ja, dat, is, dat was absoluut herkenbaar. Ik ja. denk door heel Europa. Dus gaat men toch even staan kijken van... Hmm, Barcelona, Barcelona verliest gewoon... Uh uit bij Ajax. Ja, dat, dat, dat wil toch wat zeggen. En uh, Het is wel heel goed hè, dat dit gebeurt. omdat we, hè, we zijn een weg ingeslagen een paar jaar geleden. En die, die moeten we gaan voortzetten. En, en, en we moeten gaan zorgen dat we zo dicht mogelijk... bij de top terechtkomen van Europa. En ja. dan zijn dit soort resultaten... Uh, laat toch wel zien dat we op de goede weg zijn. Ja, Maar, maar, maar je wil natuurlijk als voetbal lief hebben weten... is dit een incident, dit, uh, dit mooie resultaat... Ja. of gaan we hier het begin van... Een lijn zien. Uh, ja, wat het begin van een lijn is, is, is ook een groot woord. Een incident is het zeker ook. Natuurlijk heb je een slechte dag van, uh, van Barcelona ja. nodig. En wij zelf een hele goede dag. En, en dan moet je het nog doen. Maar het uh, laat in ieder geval zien dat hè, we zijn er nog zijn. Ajax ja, ja. is toch Ajax En uh, Het zal ten alle tijde een hele bijzondere club blijven in de wereld. Die, uh, waar je altijd rekening mee zal moeten gaan houden. Ja, jij bent onderdeel van die technische staf hè, van Ajax. Nou, niet van het eerste, wel van de jeugd. Ja, van de jeugd. En, en wat is dan jouw rol? Ik uh, ben verantwoordelijk voor uh, de vleugelspitsen in de bovenbouw. Hm. Dat zijn er een, een stuk of zes, zeven. En uh, ja, die probeer ik uh, op een zo goed mogelijke manier, een gestructureerde manier. Beter te maken. Uh, dat, uh, en, dus, en ik focus me dus ook alleen maar op, uh, op de buitenspelers. Ja, en 3% hè, was het. Uh, zei je, geloof ik eerder. Nou, van de buitenspelers zal het nog minder zijn. Nog minder. <laughs> ja, dus. dit uh, nou, is, is alweer een hele tijd geleden. dat, uh, dat er echt goede buitenspelers doorgebroken zijn. Bij Ix, vanuit de eigen jeugd. En, uh, maar ja, ik kan je beloven dat het nu al een aantal laatste tijd Ja, te komen. Want je hoort, je hoort ook wel zeggen. is er wel genoeg talent uiteindelijk voorhanden. om de toekomst in te gaan? Met nou, mensen. ook dat hè, talent wordt geboren. Die, die, die maken wij echt niet. Wij moeten, vind ik zelf altijd als, als jeugdtrainers en trainers, niet denken dat wij nou allemaal zo goed zijn, dat wij jongens echt zoveel beter maken, dat ze daardoor het eerst halen. Nee, uh, wij, wij, wij zullen zo goed mogelijk uh, voor de juiste voorwaarden moeten zorgen om te zorgen dat die jongens uh, zich heel goed gaan ontwikkelen en, uh, en, en dat hun aangeboren talent perfect uitkomt. Ja, want kijk, er is een revolutie bij Ajax geweest. Hè? De, de fluwele Johan Cruyff revolutie Nou ja, er zit ook wat bloed aan de paal natuurlijk. Zo her en der, want het heeft ook mensen hun kop gekost. Maar, <laughs> je, wil, ja, ja, maar je wil natuurlijk weten of die lijn Kruijf, die dan ingezet is, tot een succes leidt. Want ja, dan moet je weten achteraf... of uh, de maker van de revolutie ook uh, zijn werk goed gedaan ja, heeft. nou, laten we één ding vooropstellen... is dat, dat, dat Ajax altijd een hele goede jeugdopleiding gehad heeft. En, uh, en het altijd uh, tot een van de beste uh, jeugdopleidingen geweest is... die er heeft kunnen bestaan. Dat mensen als een, uh, Jan Oldriekring, Danny Blind, en Van Gaal en John en, en, en van der Brom... die allemaal ooit hoofdjeugdopleiding zijn geweest... die hebben natuurlijk een, een, een, een, een, een legacy achtergelaten... Die, die er natuurlijk niet om ligt. En het, het enige... Uh, ja, wat, wat, wat, wat Johan uiteindelijk wilde is dat hey, we moeten de volgende stap gaan maken. Het moet allemaal nog beter. En ja, in, in, dat, in dat stukje zit het hem natuurlijk. En, eh, en, en over een aantal jaar zul jij ze gaan zien of dat, eh, of dat zijn vrucht af gaat werken of, of, of niet. Ik, ik zit er middenin en ja. ik, ben, ik ben er absoluut van overtuigd van wel. En, en in ieder geval staan de meeste neus dezelfde kant op en eh, ik, ja... In de nabije toekomst uh, ga je het een en ander wel gaan zien. Uh, nou ja, uh, Brian, het ligt allemaal vast. Het, uh, het is opgenomen, <laughs> wat jij nu zegt. Hè? Want ja. zoals we Hugo Walken uit het archief kunnen halen... kunnen we jou straks ook weer uit het archief halen. En dan, uh, en dan zien we het. Vroeg me wel af, uh, Want jij werkt nu met jonge mensen. Zou jij hoofdcoach willen zijn? Nee, nee ik, uh, ik heb niet de ambitie om, uh, om hoofdcoach te zijn. Dat heb ik in het begin wel gehad. Omdat ik, ja, ik stopte met uh, voetbal en toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ja, toen vroeg Leo Beenhakker mij om, om, om jeugdtrainer te worden bij Ajax. Ik dacht ja, als je een, als je een traint, dan moet hij maar ook het hoogste uh, gaan halen wat daar dan in zit. Alleen je wordt natuurlijk een stukje ouder en je bent dan ook al in de dertig. En dan ga je merken dat je, je gaat jezelf beter leren kennen. Je bent ook gestopt met voetbal. En dan ga je ook steeds meer zien waar je eigen competenties liggen en... Toen kwam ik er al snel achter dat het dat, dat, dat hoofdcoach zijn niet binnen mijn nee? uh, ambities lag. Ik denk dat ik op andere gebieden ook wel het een en ander uh, leuk vind en, en ook graag wil doen. Dus uh, nee, ik, ik, ik heb die ambitie niet. Nee. nee. Maar ja, goed. Ik vind het wel leuk hoor, daar niet van. Ik heb ook verschillende teams gehad. Maar nee, ik, op dit moment de functie die ik bij Ajax heb, vind ik hartstikke leuk. En, en dat is specifiek de vleugelspits te trainen. Ja. Ja, Doe je dat elke dag? Elke dag met die jongens in de weer? Bijna de wel, wel yeah. woensdag niet. En ik heb elke dag contact met die boys. En, nou, ja, volgens, mij, volgens mij vinden ze het leuk. En ja, jij gaat straks zien of ze er wat aan de gaten hebben. Ik ben hartstikke Ik nee. ben benieuwd. <lacht> ah, benieuwd wie er nu bij Ajax links staat. Ado Ajax, Ronald van der Geer. Fischer staat aan de linkerkant. Na 60 minuten staat het nog altijd 2-0 voor, voor Ajax. Met nog een kans op een derde voor de Amsterdammers. Klaassen, maar een goede redding van Coutinho. Maar dat geldt ook, goede redding dan. Voor Sillissen even geleden. Toen Kramer van dichtbij kon inkoppen. Maar Sillissen met een katachtige reflex zijn doel schoon hield. Net wel even een soort van misverstandje. Tussen Veldman en Sillissen. Toen Veldman de bal vanaf de rechterkant terug speelde naar de doelman. Ja, die wilden hem denk ik in de breedte hebben voor op zijn linkerbeen. Kreeg hem eigenlijk richting de doelmond. En Moest zich er spoeden om die bal nog weg te trappen voor de aanstormende Kramer. Nou Even zo'n uh, a momentje Nu een uh, gele kaart voor uh, Lasse Schöne. Omdat die uh, cabral vloert op de rand van het zafstopgebied. Betekent dat ADO zo een vrije trap uh, kan gaan nemen. 2-0 is het dus na 61 minuten in Den Haag. In het voordeel van de bezoekers. Perstebun is het programma met vragen, klachten en uh, complimenten. ook Mag ook hoor, over programma's, kranten, andere media. Deze boodschappen deze week op het antwoordapparaat.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 Hoe kun je nou een zanger of zangeres vergelijken met een paaldanseres of die groepen? Waarom niet selectief? Wat mij erg opvalt, het, het verkeerd uitspreken. De klemtoonverlegging, meneer Krip heeft het over de taal, miljoenen Filipijnen. Hoeveel landen bestaan er, landen bestaan er niet met zo'n naam? Want het, ik ken alleen de Filipijnen en met de bewoners als Filipino's. Dat, dat, dat wordt tegenwoordig in één naam hetzelfde betiteld, Filipijnen, terwijl het Filipino's be, bedoeld wordt. Over Heracles heb ik het al eens meer gehad. Je zegt Hercules, hè, de equivalent van, van, van Heracles, dat is gewoon als je niet Her Heracles. Dat, uh, dat, blijft, dat, dat blijven ze maar zeggen. Schering en inslag. was somber van horen op de radio is, vaak bij het Radio 1-journaal, dan is de lijn slecht. Het is bijna elke keer raakt dat zijn lijn slecht is, dan zou ik zeggen, dat ligt dan toch zeker ook aan zonder van Horen. Hij hoort toch ook wel dat elke keer die lijn met Hilversum slecht is. Waarom doet hij daar zelf niets aan? Ik storm me dus echt aan het feit dat de verbinding op de radio zo slecht is. Het is toch een technisch, op technisch gebied is toch alles mogelijk deze tijd. Hoe kan het dan dat de verbinding met verslaggevers en correspondenten zo slecht is en dat die lijnen steeds wegvallen. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035 677 6001. Verbindingen die wegvallen. Radiotelevisie, televisie Hoe kan dat toch altijd? Mano Remmers, goedemiddag Mano. Goedemiddag, Robert. Mano, verslaggever van het Radio 1-journaal. Ja. ja, je zit nu ook op afstand. Uh, waar zit je? Ik zit in een hotelkamer in Zaandam. Ik was vannacht op een nogal uitgebreid en heftig feest. Om mij heen uh, de, de kamer in licht onttakelde toestand. Achter mij ligt zelfs nog iemand te slapen. En toch goede verbinding erover. Uh, uh, ja, want ja, hoe praten wij nu met elkaar? Voor mij ligt een soort uit de kluiten gewassen PIN-apparaat. Daar lijkt het eigenlijk wel het meest op. Of een soort telmachine. Het heet een Comrex. Daar zit een plug-in. Daar zit mijn microfoon op aangesloten. En een koptelefoon. En er zit een SIM-kaartje in. Precies ja. zo'nzelfde SIM-kaartje. Zoals in jouw mobiele telefoon zit. Ja. En dat is een dataverbinding. Dus ik maak eigenlijk gebruik van. Ja, wat iedereen met zijn smartphone ook doet: hè. Uh, het internetten. Uh, het is gewoon een IP-adres. Ik typ dat in. Daar kom ik uit in het verbindingscentrum. En Hilversum. Daar heeft uh, een alleraardigste collega mij doorgezet naar jullie. En zo werkt het eigenlijk. Eigenlijk. Dus uh, uh, ik heb gewoon hm. verbinding via het mobiele internet, via ja. een gewoon ding, bij zijn de paal hier in Zaandam, waarschijnlijk. Ja, en zo kom, kom rechts, aan Comrex. Ja, het is het merk van het apparaat. Je oh. hebt nog meer van dat soort apparaten. Um, je kunt het als verslaggever makkelijk meenemen. Het werkt op een accuutje, maar dat accuutje moet dan wel vol zijn. Kijk, <lacht> daar moet je als verslaggever dan wel de discipline voor hebben. Je kabeltjes moeten ook in orde ja. zijn. Um, maar het allergrootste probleem eigenlijk van het is ontzettend makkelijk. Ik kan nu bijvoorbeeld gewoon hier. Uh, de deur uitlopen, de gang op. Maar zo gauw ik in de lift ga staan. ja, dan kun je vaak ja. ook moeilijk mobiel bellen. valt deze verbinding onmiddellijk weg. Een ander groot probleem, en daar doelen die luisteraars bijvoorbeeld ook op, denk ik. Uh, is als je in een crisisgebied zit. zoals Sander van Horen. of laten we het centrum nemen, de, de inhuldiging van, uh, van Koning Willem. dan zijn er zoveel mensen die met hun mobieltje staan. en die ja. maken allemaal op dezelfde manier gebruik van het publieke netwerk. En dat is eigenlijk uh, het probleem. Uh, hoe meer mobiele telefoons er komen, daar hebben die providers natuurlijk belang bij, die verdienen daar mm. geld aan. Ja, dan klapt die verbinding wel eens weg. En zeker bij grote rampen en rellen, pakken mm. al die mensen hun telefoontje, willen ze een foto maken. Uh, oh, ja. Of andere ja. collega's die ook gebruik maken van die verbinding. Ja, maar toch, uh, was het dan vroeger beter? Nou, ik kan me nog levendig herinneren. Jij misschien ook wel de -ramp. Het heeft. Uh, ik heb die uitzending geregisseerd die zondagavond. Het heeft tot diep middernacht geduurd voordat uh, de PTT een lijn beschikbaar had. Je moet je voorstellen, vroeger maakten wij verslaggevers, programmamakers gebruik van speciale radiolijnen, letterlijk koperdraden die uh, op de hoek van de straat uit de grond konden komen. Die moest je eigenlijk een paar weken van tevoren aanvragen, kostte vele honderden guldens. En dan kon je ook nog aanvinken dat je er lijnbewaking bij wilde, inderdaad, ja. een PTT'er onderuit gezakt in een groen PTT-autootje naast de reportagewagen geparkeerd, ja. die je dan moest wakker kloppen op de raam als de verbinding wegviel. Dat waren hele goede verbindingen, die, die klonken ook fantastisch goed, maar ja, ik zei het al, je moet hem weken van tevoren ja. aanvragen. En het lukte bijvoorbeeld die avond niet in al die commotie van de Belmeramp om zo'n lijn beschikbaar te krijgen. En tegenwoordig verwachten we met die snelle omloop van het nieuws dat we overal live vandaan ja. kunnen komen. Nou, dat kan met het apparaat dat ik nu voor me heb liggen. Maar dat werkt over een, gaat wel over een publiek netwerk wat gevoelig is aan Congestie net als onze snelwegen. Ja, maar dan zou je toch zeggen in de tijd van techniek en alle mogelijkheden die er zijn, zou die oneffenheid er ook uit moeten kunnen. Ja, je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een satellietwagen. Dat doen wij s ochtends in de vroege verslaggeving bij het Radio 1 Journaal. Morgenochtend weer oh ja. vanaf 6 uur. Staat er een reportagewagen, een technicus met een speciale satellietverbinding die de NOS heeft ingehuurd. Een vast kanaal op een satelliet. Maar je raadt het al, dat kost geld. Zo'n satellietwagen is, is duur en uh, ja, dat maakt het lastig. Ja, en het blijft soms, het zijn soms de kleinste dingen het Een portier die een raam dichttrekt waar jouw kabeltje <laughs> doorheen liep. Een accu die toch uh, leeg bleek. Of soms is het ook gewoon het, het kabeltje wat, wat niet goed vast zit in je microfoon. En dan ben je ook ineens weg, uh, <laughs> zo te horen. Met hartelijke dank aan Mino Remmers over uh, uitvallende telefoonlijnen en, en dat soort zaken. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl ADO, Ajax, Ronald. Ja, dat is klaar. Ajax maakt de derde goal via Ricardo van Rijn. Het schot is van een meter of 25. Coutinho denkt hem te stoppen. Maar het is eigenlijk een blunder van de Haagse keeper. Want via zijn handen gaat de bal uiteindelijk toch gewoon de goal in. Ja, dan gaat hij met de handen voor het gezicht zitten. En dat is terecht, want het is zijn fout. Ricardo van Rijn krijgt uiteraard de goal. Zijn tweede van het seizoen. Zijn doelpunt van de rechtsachter dus van Ajax betekent wel de beslissing in deze wedstrijd. Nou. 3-0 voor Ajax. Brian, Brian, die punten zijn binnen. Absoluut. Makkelijk, makkelijke middag uiteindelijk. Ja, nou, ja. het is nog een... Uh, een kleine. 20 minuten. Yo. Maar volgens mij is het wel ah, uh, gespeeld. Zeg, jij doet een opleiding aan de masteropleiding. Uh, master Universiteit. Sorry? Bij Johan Cruijff. Doe jij die masteropleiding? Of uh, uh, heb je die gedaan? Ik geloof dat is al bijna tien jaar geleden. Zo lang? Ja. Oh. Dus je moet bijna weer op Ik ja, ja. moet bijna weer, ja. Maar wat leer je daar? Nou, een stukje management. Hè. Ja. Dat is een uh, sportmanagement uh, master. Dat duurt een jaar. En, uh, ja, daarin leer je in ieder geval uh, een hoop over jezelf. Uh, een hoop over... Uh, nou, wat over leer je commercie. dan over jezelf? Ja, waar, hè, waar jouw leiderschapskwaliteiten oh, zitten. Oh, zo, ja. ja. En? Je, je, je, nou ja, goed. Heb je die? Nou, ja, volgens mij. Ja, ja goed. Ik ben, ik ben nu, ik zit nu alweer twaalf uh, jaar bij deze club. Dus... Uh, ja, volgens mij doe ik wel iets goed. Zou je, maar zou je zou je een van de Saar-positie kunnen, kunnen hebben? Directeur Ajax? Nee, uh, ja, nou ja, goed, als, als, als directeur van Ajax heb je toch wel. Ja, heb je wel leiderschapskwaliteiten. Ja, nou, zeg. Maar je zal ook zeer zeker sociaal gezien goed, ja. goed in de wereld moeten gaan staan. Ja. Want, kunnen staan. Want je moet nog aardig wat beslissingen kunnen nemen over mensen. Ja, valt niet mee. En beslissen over mensen is niet makkelijk. Dat is moeilijk. Stand hebben het leven doen... hebben geoverd, een van het leven ja. Ja. Heb Wat ga je doen vandaag? Daar hebben we nog uh, 15 seconden voor. Wat ik ga doen vandaag is het vol. En ik ga zo direct naar huis rijden. Dan heb ik straks een, een, een feestavond van het blad van oh. Regie Blinker. Een love, oh ja. een love event dus ja. in de Harbour Club. Dus uh, daar ga ik uh, straks naartoe met, met, met mijn vriendin, mijn dochter en een vriend van mij. Dus dat, het wordt een leuke avond. Mooi. Ja. Ja. En de sportmiddag is nog niet om. Collega's van langs de lijn gaan door. Ik wens u een mooie middag. Ik voel even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Ik wens u een hele prettige avond. En na ons met familie Nederland met Ben Kolster. Die gaat het hebben over kamerplanten. Dat is heel interessant. De Tribune is een programma van Max...